En ik ga mijn geest er ook niet mee vermoeien ook. Jullie hebben de mond vol over de oorlog. Maar over de verdediging van je eigen taal heb ik je nog nooit gehoord. Nou, zeg nou moet die Ik laat me toch zeker de Nederlandse les niet lezen door een halvermoord. Nou, nou, nou ja zeg. oh, is het weer zo laat? Oh. Jouw bloedeige dochter heeft er alles nooit een probleem van gemaakt. Waarom maken jullie toch altijd zo'n ruzie? Ik wil alleen maar dat het hier gezellig is. Maar meisje, luister nou toch. Hier staat je gezelligheid.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 Hier, we nemen nog een, pa is het toch niet. Maar uh, luister eens, waarom wil je stoppen, Om Omdat ik er schoon genoeg van heb. Oh? Ik wil niet voor altijd toiletjevrouw blijven. Ja. Wat, wat, wat, wat wil je dan? Oh, ik wil stralen is schitterend. Oh, dat doe je toch al? <laughs> Dwars door je toiletpot ja, heen? Ja, dat is waar. Ja. Ja, ik, ik zie nergens een schone toilet als nee, bij jou, precies. Ali. Schijt nog eens in, ja, Nee, nee. Ik, ik wil dat de mensen uit pure vervoering voor mij... Bovenop hun stoelen gaan staan en, en niet op de wc-bril. Hier, uh, jongens, kom op, uh, proost. Ja, ja, ja, ruim. Ja, kijk, kijk, dat is nou wat jullie alleen maar kennen, hè? Je zou volgooien als de baas niet kijkt. Nee, nee ik, ik, ik, ik wil meer. Ik wil, ik wil net als vroeger applaus, de planken. Oh. De planken. Ja, ja maar dat ben je niet. En dan... En als er dan iemand naast de potpies... Ja, dan is er niemand om het op te dweilen. Ja, precies. Weet je wat jullie probleem is? Jullie zijn zo vastgeroest dat jullie nergens meer een gat in zien. is zolang ik maar niet in je gat vastgeroest zit. En dat je dan een bruine trui moet want dat valt dan niet mee. Nee, zeker niet als hier aan het eind van de doel kruis staat uit te halen. Zeg, hey, zijn hey, jullie klaar? Als wij klaar zijn, ja. Dus broeken ah, Kijk, oh, als ik eenmaal op een de vierde wereldster ben, dan ken ik jullie niet meer. Vreemde zullen jullie voor me zijn. Wie is die vrouw? Rijnde. Zeg, is hier nou ook al allemaal ja, Maak ma ma ma ma ma ma maar een geintje. <laughs> ja, gewoon een lolletje. Wow. Oh, ge geen reden, geen reden om zo pissig te <laughs> oh, dorp, wacht. wacht maar, wacht maar. Oh, oh. Ik geloof ja. dat ik dat al niet dat de is zo'n geintje kan worden. <inaudible> en ik eigenlijk ook niet. Ik word gek van al die ruzie. Als je me zoekt, ik zit in het voorraadhok. Ga uit.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 Gezellig tegen elkaar zijn eerder niet. Nou, dan gaan ze wachten tot ze een pond weegt. Een ons leo, tot ze een ons weegt. En daarom, waardeschoonzoon, wordt het dus nooit gezellig. Oh, jij denkt dat Toos zich heeft opgesloten door mij? Dat denk ik niet jongen, dat weet ik. Daar zou ik anders niet zo zeker van zijn pa. Toos heeft dikwijls gezegd dat ze de dag zal zegenen waarop je huis klaar zal weer zijn. Wezen zijn kinderen zonder ouders. Ik wou dat ik erin was.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 Luister, ik, ik wil nog even sorry zeggen voor gisteren. Ik weet niet precies meer wat Leo en ik allemaal gezegd hebben, maar erg aardig was het niet geloof Ja, laat me. maar zitten, laat maar zitten. Kan ik even langskomen? Uh, uh, wat? Ja, natuurlijk mag je langskomen, da daar hoef je ja, niet nee, voor te bellen. Nee. nu. Nu? Ho hoe bedoel je nu? Ik zit nu te editen. Ja, ja dat zie ik, ik. Maar, maar je bent er gelukkig. Ik, ik leg je, je nu neer. neer.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 En uh, ik heb nog wat van je te goed, dus... Uh, hè? Ja, dat is... Nou, nou ja, fijn, ik, ik, Dan ga ik nu uh, naar Leo, want die uh, weet nog niet dat hij mijn looks moet doen. Uh, nou, tot vanavond. Toedels. Ja, toedels. Toedels? Ach, acht, wacht. Zijn eens. Nou, we gaan het nog druk krijgen ook met die talentenjacht.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 Daar moet je niet naar luisteren, jongen, daar moet je naar kijken. Zeg, pa, over BN'ers gesproken? Ik heb gehoord dat er een BN komt bij de talentenjacht. Jacht. Als eerensjury. Haha, goed nieuws voor de omzet. Hallo? Mag ik alsjeblieft in mijn eigen huiskamer ongestoord van mijn favoriete TV-spelletje genieten? Ga gerust je gang, jongen, maar ik denk niet dat je er even wat van opsteekt. Ja, nou, nou, pa! Nou. Maar pa! Wat nou? Hij weet alles toch? al? Ach, lees je jij nou dan maar in stilte je krant. Pa. Maar, als hij dat de beste kan. Nou. La, jongen. Ik ben geen analfabeet. Wenste taal, ne, rood. Nou, Dat zeg ik toch ook niet? Jij kunt heus wel lezen. Mooi, mooi, mooi. Als je dat maar weet, jongen. Alleen niet in stilte. Oké, okay. meisje, het is tijd om naar beneden te gaan. Mani kan niet de hele avond vroeg. Nee, te nee, nee, want dan wordt Mani depressief. Nou, en niet. lingo is ook nog niet afgelopen. Zeg, Campano nog niet. Ik even. hoor het al,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 Zo. So. I will survive! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Stop. Ja, wat nou? Was het nou weer niet goed? Je moet dieper door je knie. Het moet veel vloeiender. Met meer deining, tante Ali. Alita. Sorry, tante Alita. Nee, alleen Alita. zonder oh. tante. Hé, hey, wat jongen nou, het ging net, ah. net zo lekker. We doen doen we het, Leo? Het is in ieder geval een stuk minder vals als de keren ervoor. Ik zie niet vals. Als je serieus wil meedoen, dan moet je wel tegen kritiek kunnen... Anders kun je weer net zo goed bij de toiletten gaan zitten, Ali. Ah, ta, Ali ta. Kom jongens, ja. eh, we doen het nog eens. En het moet langzamer ja. en lager. En denk zwoel. Denk, denk. De, ja? de, denk, denk, eh, uh, Marlene. Oh, nou kijk, hé, hey, hé, hey, daar kan ik wat mee. Marlène. Eindelijk een aanwijzing ja. waar ik wat aan heb. Ja, ja. Nou, hier, uh, bedoel je dit? Ja, je hebt de benen, daarvoor. Ah. Daar Stil zo. nou even. Ja. Ik ben van kop Aanliever ingesteld, ja dat is niet mijn wereld, en soms kan ik. Ich... Zo, dat <laughs> is ich... lang niet verkeerd, Ali. Mijn compliment, hoor, Ali. Ja. Eh, ja, ja. Maar wat kom jij eigenlijk doen, pa? Zoals je ziet, we zijn nogal druk. Ja, je oude vader wil even van je internet gebruik maken. Even uh, een kussusje koekelen... En ik wil graag eens bij je uitprinten. Iets officiëlerigs. In kleur en zo. Ik, uh, ik zet er extra schoen bij, Toos. Oh, dat is fijn, meis. Zeg, had Pani gezegd dat je zou komen helpen vandaag? Ach, we kunnen het toch best samen af. Jij en ik hebben toch wel hetere vuur gestaan. Toos. Oh, Toos, we moeten erin. Mani heeft klanten, dus ja. dat kennen we niet. Ze is goed, Toos. Een geboren artieste. Kom er maar in, we zijn al niet klaar. Maar als je wil oefenen, dan ga je je gang gaan. Dat heet repeteren, Toos. Artiesten oefenen dat, niet, die repeteren. Ja. En waarom moet dat hier? Jij moet alles nog dwijlen. Nee. Ach, meisje. Het is toch gezellig. Concentreer je eerst op de pasjes, Alita. Zingen doen we later. Uh, uh. Eén, twee... Twee, nee, nee. Hallo. Hoe moet met, dat zo hard? Ja. Geweldig. Wat een maatgevoel heb jij, Tante Alita. Dat is nog niks. Moet je maar zien waar je... Bent. Let op je duining. Lach. Lach. Zo, jullie repeteer maar zonder die herring. Dit is met de bar. En mee, slaap nou weer. Oh, dat geeft niet, geeft niet. De, doen we eerst... De tekst, hè? We, we, we hebben het vertaald. Het ja. leek ons origineel. Ja. Eh, daar is Jean-Jury toch naar op zoek, hè? Naar, naar eigenaar? Ja, zo ongeveer. Luister. Ik ben. Nee, wacht even, het begint anders. Ja, ja. Ben van mijn kop tot een. Ja. Op liefde ingesteld. Ja, laag, laag. En desnoods met geweld. Ja. Kom ik bij u bij je. Oh, ik heb Jacques net zien lopen. wat oh, die is streng. Oh, het is de of onder, Alita. En alles geven wat je in huis hebt. Denk aan de toiletten. Hey, hey, maar, maar hebben jullie het intro er wel goed in zitten? Dat moet strak zijn, hoor. Begin daar maar. Uh, dat, dat, dat gaat niet. Mees heeft de muziek uitgezet. Mees, hoe kun je... Hier wordt kunst geboren. Oh, is dat wat het is? Goedemorgen allemaal. Eh. Wat een zruk te buiten buiten, zegt. Zelfs de postbode kon er niet doorkomen. Alsjeblieft, meis. Een brief voor jou. Oh, oh. Lijkt wel van de notaris, zo officieel. Oh, zeg dat wel. Huh? Krijg we nou wat. Vooruit, ja, jongens, schiet hem op. We barsten van de nieuwsgierigheid. Dit komt van de stichting Lezen en Schrijven. Een stichting ter bevordering van de Nederlandse taal. En prinses Laurentien is daar voorzitter van. Eh, ja.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 En als ik dan daar je eigen haar overheen kan, ja. dan zie je er niks van dat het dep is. Zo. Ach. Verdomme, Leo, dat is knap werk. Nou, ik voel me net een kleine zeemeermin, maar dan 50 jaar over de datum. Ach. Moet, moet het niet een, een tikkie minder? Nee, nee. nee, nee. Een, een, een, een beetje gek. Je, je, je moet toch opvallen? Ja. Maar, maar nou ja, dan misschien iets, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, Natureller. Nee, nee, ja. het is juist mo mooi. Mooi, en, en die lange glitterwimpers, prachtig, Leo. Ja, ja, en dan nog hier een likkie paars met ja ja, ja, ja, Dat mm. kleurt beeldig bij je toilet. Heel mooi. Maar, maar, maar ik, ik ga toch niet bij een toilet zingen? Nee, schat, <laughs> ik bedoel je robe, je gala. Je praat zo raar, Leo. Dat is vaak je grond. Ja, ik ben nou beroepsmatig met je bezig. Ja, je lijkt wel zo'n fysicist van de sterren, Leo traasjes. Oh, sorry. Leo, onze eigen buurtleko <laughs> Als Alita een hit wordt, dan staan ze bij mij in de reis op werktijd. Oh, oh, ja. nou, nou, nou, nou, nou. Kijk, nou, wat vind je? Nou, top! Helemaal Alita. Ja, eh. Uh... Top, toch, is deze Peter. Is het meer grijzen, hè? Dat staat binnen bij mijn broek. Of wordt het daardoor te officieel? Drie pils, juist. Drie pils? Komt eraan, hoor, meneer. Deze, die vorige das was goed geweest. deze is ook goed. Tonnik en een kolen ijs. En een tonic en een kolen met ijs. Prima. Ik probeer toch mijn peisje broek nog in. Oh meest soms in training voor 100 meter met verpleidingen. Ik wist niet dat hij zo vol in zijn kast hangen. Lijkt wel een meid in de puberteit. Eh, dat is 6,50, meneer. Ach, nou, oh, pa, hij is gewoon op voor de zenuwen. Ach, vannacht heeft hij geen oog gedaan. Hij door in zijn woordenboeken zitten te Ach, ik ben er gek van. Alsjeblieft, meneer, dat is de paafpaaf. Oké, okay. alsjeblieft. Dames en heren, jongens en meisjes. Op zijn geluiden gaan we verder. Voor de, koffer, de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 Nu heb ik dus die brief gemaakt. De lees- en schrijfkussens voor laaggeletterde zonder instapdrempel. Pa! En desnoods met geweld kom ik heen. Wederom aan onze kanjer van de voorzitter, Sjaak Dancona. Ja, beste mensen, ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn hele carrière als jullie dit nog nooit zoiets heb tegengekomen als wat jij daar staat te doen, Alita. Alita, wat heb jij mij de grazen genomen? Ik heb tranen met uiteindelijk zitten halen. En of dat dan was van een of van een slappe lach? Wat kan het schelen? Je bent door naar de finale.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 Wat is uw naam? Uh, goedkoop. Meest goedkoop. Eigenaar van Café de Kip. Oh, het is wel een hele onderneming, zo'n zo taalcommissie. Toch echt wel iets om een beetje trots op te zijn als je daar wordt uitgekozen als zelf. Door een prinses nog wel. Ik ben bang dat ik u niet helemaal kan volgen. Nou, ik mag toch aannemen dat je aan bepaalde kwalificaties moet voldoen... om hieraan te mogen deelnemen. Kwalificaties?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 Maar ik kan niet met vier handen tegelijk. Jij ja, was fantastisch. Ja. Ja, ja, ik was fantastisch. Ja, oh, en, en mijn wimpers eraf graag. Oeh, ik kijk helemaal scheel. En Jacques vond me ook zo goed. Hij ja, zei zeker. zelf dat hij nog nooit zoiets gezien had. Zo. Ja.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 Zeg dat dan alvast maar tegen Jacques. Hé, hoezo? Nou, dat luister toch achter je. Dus, als ik het goed begrijp, mevrouw... ...hebt u carré binnen een half jaar plat... Uh, uh, oh, uh, oh, Jacques. Uh, wat leuk. Uh, ik, ik zeg net tegen Leo hier. Uh, wat fijn dat u naar de finale mag. <laughs> uh, mag u naar de finale? Ik heb u helemaal niet langs zien komen. Huh? Mij niet langs zien komen? En uh, je was weg van me. Uh, ja, dat is maar... onmogelijk. De shark hij wel gelijk, hoor. Uh, als u dit harde nou eens even denkt. En van die lange glitterwimpers. Verrek. Alita de travestiet. Travestiet? Huh? Ja, maar wacht eens even. Dit kan natuurlijk helemaal niet. Hoezo niet? Ik pak het er allemaal mee zo aan, hoor. Ja. Uh, dat bedoel ik niet. Ik Wat is de naam van de show? Nou, eh... Uh, uh, de ei factor. Precies. En wie organiseert het? Nou ja, die gasten van de roze driehoek. Oh, oh. oh God, de ei factor. Geen vrouwen. Oh jongens nee. Oh jongens ja. D -d dus dat betekent? Ja, dat betekent dat ik je moet disqualificeren, Alita, want wat je ook bent, een jongetje ben je niet. Nee. Het vraagt om een aai over de tong. Hier, Mani. Waart het niet, dan dus schaadt het niet. Arme Ali. Wat was er teleurgesteld? Nou, licht. Ik ben benieuwd of het pleidooi van Leo bij de jury nog wat gaat uitmaken. Dat tante Ali op de wachtlijst zou staan voor een geslachtsoperatie, ik denk het niet. <lacht> Hé, hoor ik daar nou pa? Oh, stik. Helemaal vergeten. Oh,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 Ieder mens wil graag een keer op nummer één staan Iedereen wil in waardering op Dus kan je zingen, dansen goed op één been staan Dan moet je op tv met je kop Tuurlijk moeten ieder dat doen wat je fijn vindt Trek je van mijn mening alsjeblieft niks aan Maar, maar gaat af en toe een heel klein beetje minder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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met .nl. Maar ook als podcast. <laughs> nee. Nice.